Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat nauw samenwerken met de opsporingsdiensten in de Filipijnen om mensenhandel tegen te gaan. De diensten gaan informatie uitwisselen en samenwerken op het gebied van rechtshulp. Zo komt er een Nederlandse politiefunctionaris die vast contactpersoon wordt voor de Filipijnse autoriteiten. Voorzitter Bolhaar van het bestuur van het Openbaar Ministerie, het college van procureurs-generaal, is vorige week naar de Filipijnen gegaan om afspraken te maken. In Noord-Korea worden de mensenrechten met voeten getreden. Er gebeuren gruwelijke dingen in het land op grote schaal. Zo staat in een rapport van de Mensenrechtencommissie van de VN dat volgende maand wordt gepresenteerd. De commissie geeft vandaag al een toelichting op de conclusies. Volgens de onderzoekers gebeuren er dingen in Noord-Korea die te vergelijken zijn met het werk van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. De commissie sprak met slachtoffers en getuigen, onder meer in Tokio, Londen en Washington. Noord-Korea gaf geen toestemming om in het land zelf onderzoek te doen. Voor het ski-ongeluk van oud-Formule-1-kampioen Michael Schumacher wordt niemand vervolgd. De Franse aanklager zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd. De OM zou onder meer hebben gekeken naar de uitrusting van Schumacher en naar de signalering rond de piste. Schumacher kwam eind december ten val op een Franse skipiste. Sindsdien ligt hij in coma. In Japan zijn al zeker 16 mensen overleden door het slechte weer. 1500 mensen zijn volgens Japanse media gewond geraakt. De slachtoffers vielen vooral door instortende gebouwen en verkeersongelukken. Door de vele sneeuw ligt het openbare leven in delen van Japan praktisch stil. Het weer, wolkenvelden en een enkele bui. Vanmiddag vaker zon, vooral in het zuiden. Het wordt tussen 8 en 11 graden.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM met nu ZFM luncht De stad schrijft haar naam aan de hemel, in neon en natrium licht. De stad is een kermis van kleuren. De stad verandert steeds haar gezicht. Steeds een ander gezicht. Steeds opnieuw jouw gezicht, jouw gezicht. Ik beleef in deze uren steeds weer nieuwe avonturen. In de armen van de stad. Kan niet altijd duren in de armen van de stad. De stad lokt met duizenden stemmen van mensen alleen in de nacht. De stad zingt een lied met hun woorden, er is altijd weer een ander die wacht. Steeds een ander die wacht, steeds ben ik het die wacht op jouw wacht. Ik wil verder gaan en dwalen door steeds andere verhalen. In mijn armen, ik wil nachten lang verdwalen In de stad van jouw verhalen, in jouw armen wil ik dat Ik wil altijd verdwalen, in de armen van de stad In de armen van de stad De ochtend glijdt stil voor me heen, de lucht wordt wit en wit ik ben alleen, maar ben jij waar, waarheen? Jij blijft toch daar in de stad. Kan ik horen als haar hartslag in mijn oren? In de armen van de stal. In haar armen. Hier ben ik opnieuw geboren. Heb ik jou voorgoed verloren? In, in de, de armen van de stad, In de, de armen van de stal. Ramse Shafi, Lisbeth List. En, en uh, dat is gewoon een geweldige plaats. Uh, ja, na, uur, oh, na het nieuws van één uur altijd eventjes gewoon... Uh, je weet hoe dat gaat, hè, hoe we dat doen. Gewoon. Of een stuk cabaret, of een uh, mooie conferentie, Of een mooi Nederlandstalig nummer. Ook dat nog. Nou, dat hebben we dan nu gedaan. Goed. Bij uh, deze. Huh? Bij deze, hè? Yeah. Ja. Ja, toch? Goed. Vanavond, dames en heren, is het kaasavond in, uh, in café uh, Laurel Hardy. Jawel. En... Ja, ik vind het altijd jammer dat ik altijd wat te doen heb op maandag, want ik ben gek op kaas. Mm -hmm. um, maar we hebben aan de telefoon uh, Ronnie Brouwer van dat uh, Roemruchte-café, uh, en we willen wel eens even weten wat dat nou inhoudt, een kaasavond. Dag Ronnie! Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja? Ja, ik heb net de kalsie gehad, dus ik ben helemaal weer uitgerust. Hè? Oh, oh, je bent helemaal weer uitgerust. Zo zo. Ja. Nou, waar ben je geweest? Madeira. Madeira. Zonnig Madeira. Oh, land, van die, land van liefde en zon. Ik wou dat ik nou, daarheen met jou reizen kon. Dat zong Eddy Christiani al in de vijftige jaren. Ja. Yeah, yeah. Nou, als je mee had gewild, dan had hij een hele grote koffer moeten hebben. Ja, zo is dat. Hey, maar um, kaasavond in jouw café vanavond. Uh, wat kunnen wij ons daarbij voorstellen? Hoe laat begint het? Wat gebeurt er allemaal? Uh, ja, we hebben de kaas aan. We hebben al uh, iets van uh, 12, 13 jaar, zoiets. Misschien wel langer. Ja. En uh, ja, dat begint altijd om een uur of acht wie Het begint het is gewoon een heel spontaan iets. Om acht uur zet ik gewoon een lekkere kaasplank neer die uh, momenteel is samengesteld door uh, Corrie's uh, Kaashoek. Ja. En, en daar, daar staan uh, ja, iets van uh, vijf, zes soorten kaas op, van hard naar zacht. En uh, van Nederlands naar Frans. En noem maar op, Zwitsers. En legt uh, legt ook altijd voor de niet kaas liever altijd een heerlijke paté. Uh, en uh, daar zitten lekker wat stokbrood bij, wat toastjes, dus... Uh, en dan kunnen mensen gewoon lekker onder genot van een heerlijk drankje kunnen ze een stukje kaas uh, proeven. Ja, maar dat is wel leuk. dat oh, is een gezellig. leuke idee. eigenlijk. Ja. Ah, dat doen jullie dus al. Ja, ik, lees het, ik las het toevallig uh, in, in de agenda. Ik, denk, ik ga toch eens vragen wat het nou inhoudt. Uh, ja, dus... het, is, het, is, het is al heel lang. Uh, ja. Ja, het is zo het is ja, het is, het is gewoon dat ik het eigenlijk... Uh, yeah, het is zo moeilijk om uit te leggen hoe dat nou is, maar het is gewoon een, een bepaald sfeer gewoon gezellig. Ja. Gewoon lekker uh, ongedwongen. Lekker ongedwongen en dan lekkere heerlijke kaasproeven van allerlei nationaliteiten, want daar gaat het eigenlijk mm -hmm. aan. Zijn daar nog kosten aan verbonden, Ron? Of is het gewoon dat iedereen mag gewoon lekker... De, de kaas wordt ze aangeboden dus? Ja, de kaas is gewoon aangeboden en die staat daar gewoon uh, klaar. En je kan lekker uh, een stukje ervan afsnijden, lekker op een toastje doen of op een stokbroodje of ja. zonder. En uh, ja, gewoon heel lekker gezellig. Ja. Het is zo verdomd jammer dat ik maandag altijd wat te doen heb, want ik ben, ik ben gek op kaas. Ja. Als, als er toeristen binnenkomen dan zeg ik het ook tegen ze, zeggen, nou je mag dan zijn ze helemaal verbaasd van, nou oh, lekker. Ja. Ja, weet je wat, uh, ja, dat is toch wel. Uh... Het schijnt al een beetje niet te wezen, ja, want dat je ja. allemaal wat gratis krijgt tegenwoordig. Ja. Dus, uh, dus ik zou maar uh, zorgen dat, dat, dat er veel kaas staat vanavond, want uh, nu, nu het hier op de radio vertelt, het, komt, half, komt heel zijn antwoord die kant op natuurlijk. Nou. Ja, daar nou, kan je wel op rekenen. Er is een natuurlijk. Uh, ja, en je, en je weet me nooit natuurlijk, want er wordt zelfs uh, in Zeeland naar ons geluisterd, dus misschien dat er nu wel ja. mensen in Zeeland of in Friesland nu in de auto stappen om vanavond uh, kaas te kopen, eten natuurlijk. Ja, die nou, kans uh, zit erin. Dat is wel de moeite waard om dat te doen hoor. Ja. Vind ik ook. Nou, zodra, zodra wij een keer een maand vrij zijn, komen we ook, hoor. Ja, ja zeker weten. Dat is zeker leuk doen, dat ja. Dat is, ja, zeker. Dan Gaan we het doen. Het is altijd nog gezellig als jullie langskomen, dus... Uh... Ja, daarom. Hey, uh, ik wens je heel veel succes vanavond. En ik hoop dat, uh, dat het lekker druk wordt en lekker gezellig. Uh, u moet er zijn vanaf 8 uur, dames en heren, bij dat Roemluchtencafé. Uh, waar alles een beetje de sfeer van die twee, uh, van de dikke en de dunne, uh, ademt. Ja, sowieso. Ja, dat is, dat is wel leuk, hè? Als je er nog nooit geweest bent, moet je toch eens gaan kijken. Hé hey, Robbie, uh, of uh, Ronnie, in Zeker de Ronnie. moeite waard. Ja, dat is waar ja we zouden. Ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. ik. <laughs> Oké, okay, nou, heel veel plezier vanavond en uh, we spreken je gauw weer. Want ja, ja, ja, ja. het is alweer gauw Koningsdag, hè? Het is alweer gauw Koningsdag, ja. hè? Ah, ja, dan, dan wordt het een speciale dag, hè? Dan wordt het een hele speciale, ja. ja, ja. ja. speciale dag, hè? Heel bijzonder. Oké. Hé, Ron, bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. En uh, tot gauw. Ja. Heel graag gedaan. En jullie ook bedankt, hè? Tot gauw. Tot zo. Doei. Doei.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 So I miss you so. And I miss you alles is een beetje aan het, uh, aan, het, aan het recyclen, heb ik het idee. Dit is een, een nieuwe plaat van een band die heet Chef Special. En het nummer dat heet in Your Arms. Als ik het hoorde zou het net zo goed in de jaren 60 of 70 gemaakt kunnen zijn. Je hoort alle oude soundjes weer terugkomen. Akoestjes, gitaartjes. Nou ja, dat was natuurlijk wel. Een hamilton Hall, dat, dat, dat hoor ik ook steeds weer meer terug op, op, op allerlei platen. Dit, ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker. Um, Chef Special dus. Nieuw nummer. En um, het heet In Your Arms. Ja. En nu? Uh, nu gaan we een... Good day break <laughs> my next. You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you The Beatles She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you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 Ja, dat moet. Oké, okay. de uh, Beatles dus. En uh, dat, nummer, dat heet uh, For No One. Het komt van uh, het album Revolver uit 1966. Album dat uh, vorig jaar in onze eindejaars top 20 van de vinyljaren nog nummer 1 werd. Ja, toevallig. En uh, dit nummer heette dus For No One. Geschreven uh, door Paul McCartney. Een uh, prachtige Engelse horensolo erin. Ik dacht van een Alan Freeman. Als ik het uh, goed onthouden heb. Um, we gaan zo, uh, zo meteen uh, straks over een minuutje of zeven. Gaan we contact zoeken met uh, onze razende reporter Joop Vannes. En junioren en heren, En dan gaan we horen wat er allemaal het weekend gebeurd is. En zo. En hoe leuk het allemaal was. En hoe gezellig. En hoe mooi. En weet ik het allemaal niet. Eerst nog even. Ja, alweer Brad. Ja, die had ik er al in staan. Ik, ik, ik verkondigde hem al per ongeluk helemaal verkeerd aan. Dus. Maar dat nummer komt gewoon nu. Ja, dit is Dispel. Deze. Van Brad. Ah, nou, dan maar twee keer brood. Kom uit, was okay. Rekening, een lunchprogramma. Als je een lunchprogramma hebt, mag je best twee keer een broodje hebben, toch? Ja. Nou, oké, okay. dus <laughs> het was voor de tweede keer Brad uh, in dit programma. Dit heet This Mill Days en we gaan naar de Glory Days. Jawel. Hier is uh, Bruce Springsteen van het album Born in the USA Glory Days. En hierna, Job van Es. Glory Days. Nou, dat zijn het wel voor Nederland, hè? de Glory Days. Als het om schaatsen gaat. Wat oh, een feest, hoor. Het is ongekend. We hebben er nog nooit zoiets meegemaakt. Zo'n succes op de Olympische Spelen als dit jaar. En gelijk begint toch het geoude neel dat het gaat ineens niet meer interessant is. Omdat de Nederlanders zo'n succes hebben. Kom op, het is de eerste keer in de geschiedenis. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus. Jongen jongen. jonge. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es... Ja. Ik heb gehoord dat, uh, omdat uh, uh, Harvard Bukko heeft afgezegd voor de 10 kilometer dat Joop hem gaat rijden. Ik heb gehoord hoor, ik weet niet of het waar is, maar heb ik gehoord dat, uh, dat Joop van Nes... dus die 10 kilometer gaat draaien? Tegen Sven Kramer. Hallo. Dag Joop! Dag, Dag Joop! <laughs> Dag Angela. Ja, dat doen we dan op je scootertje natuurlijk, hè. dat begrijp je natuurlijk. Oh, jij ja, gaat op je scootertje. Ja, maar... ja, natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. dan ga je toch weg op die ijsbaan, dat kan toch niet? Ja, dan doen ik ook wel spijkers onder, we hebben allemaal spijkerbanden onder. Ah, je doet spijkerbanden. Ja, dat kan toch? Ja, ja, ja dat kan. Ja, <lacht> Oké, <Okay. laughs> goed. <laughs> um, ja, we, we gaan het hebben over afgelopen weekend. Ja, ik heb uiteraard genoten van het schaatsen. En helaas door omstandigheden, was ik zondagmiddag niet in staat om uh, daarnaar te kijken. Maar moest ik naar het uh, concert van Klesse uh, Kompers in het kader van hun uh, Kerkpleinconcerten in de Protestantse Kerk. Ook uh, Kerkplein Poststraat. Nou, ik was blij dat ik erbij geweest, Ruud, want um, degenen die ik niet zijn geweest, en er waren een heleboel, die hebben echt iets gemist. Een prachtig concert van het uh, Hooglands Ensemble. Dat heeft niks met de plaats Hoogland te maken, maar meer met uh, de ruimte waarin zij repeteren. Mm -hmm. En het bestaat uit uh, een uh, viool, altviool, cello en fluit. Nou, dat is kamermuziek, in ja. principe. En wat ze dus hebben gespeeld, zondag, was barokke kamermuziek. En daar hou ik van. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja, ik ook. Dat vind ik echt heel erg mooi. Helaas was er één nummer tussen. Of een programmaagendapunt tussen. Ik weet wel hoe dat heet. Die, dat, ja, dat was een beetje uit de toon. Dat was van een, van een modernere componist. Die heeft nog uh, in het begin van de 20e eeuw geleefd. En dan pik je meteen de verschil eruit. Dit was, dat was donker. En, um, ja, een beetje melancholisch. Vond ik jammer. Want de rest was van Bach, van Mozart. En van... Uh, over. Nou ja, dan noem ik toch natuurlijk wel een paar namen op, Laat het eerlijk zijn. Ja, ja. Het was geweldig. Echt, Ik heb er ontzettend van genoten. En de akoestiek in die kerk is dermate goed. dat Die fluit kwam er zo mooi uit. Het was geweldig. En ik vind het jammer dat er voor zo'n concert er maar... Eh, en, dat er nog geen 50 mensen waren. Dat heeft natuurlijk wel een reden, uiteraard. Het gaat zoals ze natuurlijk. Het was hartstikke mooi weer. Het was op het strand gigantisch druk. Ja, daar dat houdt ook mensen tegen natuurlijk. Ja. Het is jammer, want dit concert had meer verdiend. En ja, voor een, nou, een kerkenspeler die voor een kwart gevuld is, dat, uh, daar word je ook niet vrolijk van. Maar, nogmaals, ze zijn dermate professioneel dat ze dat hooglands ensemble. dat ze het uh, geweldig, voor mij, een geweldig feest van gemaakt En uh, ja, ze verdienen dus uh, ook een mooie recensie, die ga ik ook schrijven, uiteraard. En die komt dan donderdag in de krant. Ja. Uh, wat ik nog meer had... ...ja, dat, dat is eigenlijk alleen maar de sport... ...en daar wil ik toch nog eventjes iets, iets over zeggen... ...want uh, Sv-Samspoort... ...dat gaat dit jaar niet echt rendo... Uh, bepaald niet... Die heeft uh, dat, dat, dat elftal, eerst eerste elftal heeft afgelopen zaterdag in Marken, de nummer drie van de ranglijst, gewoon keihard gewonnen met drie-vier. Ja. Geweldig, geweldig nieuws. Daar ben ik heel erg blij om. Uh, want uh, nu zijn ze in ieder geval van die op één en laatste plaats af. Ja. En uh, de onderste twee degraderen namelijk direct. En de twee plaatsen erboven spelen nog degradatie. Dan wel promotiewedstrijden tegen de eerste, dat, nee, tegen de periodekampioenen uit de derde klasse. Mm -hmm. Is ook niet gemakkelijk al uit wielers voorlopig. Gaan ze dus niet direct uit die tweede klasse? En uh, laten we hopen dat het uh, zo doorgaat. Want het is, uh, het is volgende week uh, op Zandvoort zelf AFC, de nummer 4 van de, van de ranglijst. En ook dat is een zware wedstrijd. En dat hebben ze in Amsterdam gewonnen. Het was ongelooflijk. Want uh, Zandvoort heeft de laatste jaren een behoorlijk klop gehad van uh, AFC. Met name dan in de uitwedstrijden. Eh, waar uitslagen van 7-0, 7-2. En daar word je niet eh, blij van. <laughs> nou, dat team komt dan volgende week naar Zandvoort toe. En ik hoop dat, uh, dat er heel veel mensen uit Zandvoort zullen komen. Om uh, S.V. Zandvoort aan te moedigen. Uh, ze hebben het ontzettend hard nodig. Het is een jonge ploeg. Die heel hard wil werken. Maar er moet nog wel uiteindelijk aan uh, geschaafd worden. En laten we hopen dat uh, trainer Pieter Keur dat uh, onder de knie krijgt. Want uh, dat Lontan... is gebeurd. Ik wou net zeggen, ja. er, lopen, er lopen weer een toptrainer rond hè, kan kunnen ze niet te vragen, waar het bed van Marrijk, joh? Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele Als Hij moet er wel een team van maken en dat, ja. dat, is, dat is niet gemakkelijk natuurlijk, laten het eerlijk zijn. Maar goed, uh, wel gewonnen van uh, Marken. op dat uh, hele mooie eiland daar en uh, nou, dat gebeurt niet zomaar. Dus een mooie prestatie van Zandvoort. Ja. Uh, nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ik uh, had te melden Ruud. Uh... Ja, dat is fantastisch. Tot de ja, ja, ja, goed nieuws. Ja, is goed nieuws. Twee, twee dingen goed nieuws. Ja, twee ja, dingen goed ja, nieuws. Ja, ja. Nou, dat is nog hartstikke mooi. Goed ja, nieuws en, is uh, altijd welkom, toch? En, en uh, nou ja, ik wens je straks uh, ontzettend veel succes in je 10 in je kilometer rit tegen Sven Kramer. Want ja, ja, ja, ja, ja, ja, Er ja, zal toch nou, iemand uh, iemand die plaats ook moeten niks, vullen. Uh, nee, maar die heeft niks te vertellen, joh. Klaar? Nee, nee. Nee, nou, jij gaat gewoon harder. Ja. <laughs> nou, ik wil je eerlijk zeggen, ik wil je eerlijk zeggen, Ruud, um, of ik het mag, weet ik niet, maar ik doe het toch even in het last van de Noeren. Nou, dat zeiden wij ook Die al. Hij, ze zien er geen heil in om, om te gaan starten, want ze kunnen toch niet winnen. Ja, nou dat ja, is kom op, hè. Eh, ja, hallo, meneer Kramer kan ook vallen. En dat kan, kan... Ik bedoel, vier ja, jaar geleden dachten we ook allemaal dat, dat Kat in Bakkie ja. was... en de pakte die sukkel een verkeerde baan. Dus ik doe... Oh, oh, oh, oh, oh, ja. oh Die sukkel krijgt wel aanwijzingen van zijn coach. Ja, oké, okay, nou ja, dan is goed, dat dus een suckel. Dan is naar zijn coach. Ja. Dat vind ik goed. Ja, maar... Ja, maar er kan... Uh, uh, weet je nog de tijd van uh, Hilbert van der Duim? Die, die struikelde <laughs> een keer over een vogelkeutel. volgende ja, ja, ja, Nou, dat kan ook weer, maar ik vind het zo zwak, ik vind het zo zwak. Ja, helemaal, ik ja, vind dat je helemaal gelijk hebt, ja. dus, uh, maar uh, dat is voor hoge restaurants waar wij ons niet mee bemoeien te bemoeien, gelukkig. Nee, maar we mogen ik er wel een mening over, uh, we mogen er wel ja, een mening ja, ja, ja. over. Okay. En ik deel jouw mening en jij blijkbaar de mijne ook. Ja, nou, ze helemaal goed. En Amstel ook. Ja. ja, nou, dan gaan we weer een plaatje draaien. Ja, goed. Uh, ik spreek jullie in ieder geval beleven middels zijn vrijdag weer. Ja, vrijdag zijn we er weer. En de ja. voor volgende week. Ja, mm -hmm. weekend. Ja, nou hartstikke mooi. Oké, okay. tot, tot uh, volgende keer. Ja. Nog ja dankjewel. Ja. Dag je. Drinking some coffee. But everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower Just cause you got somewhere to go So you take a few pills in Beverly Hills But if anyone asks you Got a prescription You got an addiction Who do you think that you're fooling? John Doe I just want the John I know Once you put the dream Addicted to something Everybody got a grip on a something Even if it's just a feel The response of a pill Maybe once, maybe twice Maybe hundreds of times Hundreds of times Without it it's just harder To function at times You race to the bottom Of every single bottle As if there was someone Or something to find You struggle in your mind And you tell yourself Lie after lie Till you get to the point Where it's no longer private The people that you work with Notice the signs When you walk in the room It gets noticed It'll Be quiet So you break up the silence You say you've been at the gym But the way that you look Can't blame on the diet So what you hiding? John. Too many freaks, had too much to drink, I mean had too much to drink, left the club, ended up in custody, random drug test, passed it. Luckily, my girl broke up with me cause she walked in suddenly. With a woman up under me. I told her wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, cleansing me. Well at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be mad enough to say that you did it.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 John Do. Ja, dat is de band B -O -B, BOB Bop. En eh. Uh, Don't say it's over. Don't say you're leaving right now. Zijn maar heette John Do. Telephone telefoon might be ring. Dit is Wayland. Giving up easy. It's looking uh, live. Another night of lonely dreaming I keep you on my mind And I still think about the time that you were here To be lonely, I guess I feel Single van, uh, van uh, Wylen was dat. En uh, dat doen we dat heet. Giving Up Easy. Daarvoor hoorde u uh, van de band BOB um, <coughs> featuring Pris Priscilla. Priscilla. Priscilla, Priscilla. En dat nummer dat heette John Doe. Maar ik had even geen tijd om dat uh, even te vertellen. Dus ik denk vertel het u nu even. Um, het is dus uh, kwart voor twee alweer. Ja, ja, de tijd gaat om. Dus we hebben nog vijftien minuten om uh, u nog even wat lekkere platen te laten horen. In uh, ZFM Lunch. Oeh, oeh, dagelijks van twaalf tot twee. Uh, en op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag presenteren Hans en ik het. En dat is gezellig. Oh, dat is zo leuk. Nou. Um, even kijken, gaan we nu... Oh ja, we gaan even het park in. Hoewel het geen zaterdag is, gaan we toch het park in. Ja, doen we gewoon. We gaan het park in, ondanks dat het geen zaterdag is. Saturday in the Park, hier is Chicago. Ik denk het was de 4th of July. Nou, dat is het nog lang niet. Het is pas 17 februari en uh, we hebben nog 11 minuten te gaan en dan moeten we er alweer uit. Wat vind ik dat toch jammer? Ik kan er wel uren doorgaan eigenlijk. Ja, eerlijk. Oeh, dit is mooi. Derek en de Domino's. Met Clapton, natuurlijk. Nobody knows you when you're down and out. I live the life Of a million Spitter En de domino's onder andere natuurlijk met Eric Clapton. Uh, Zo'n soort verzamelbeentje. Maar de grootste hit die ze hadden was natuurlijk Laila. Dat weten wel allemaal. En dit zijn de Eagles. Ik oh. wil nog even dat, uh, herinneren aan dat concert van de Dutch Eagles... van een paar weken geleden in Beverwijk. Geweldig. Het is bereikt. We moeten eruit. Het is eh, drie uur bijna. En, uh, of twee uur bijna. Dan we nog niet hard versapen lopen. Dus twee uur bijna en dat betekent dat wij, wat dit programma betreft, de limit bereikt hebben. Maar niet voor lang hoor. Woensdag zijn we er gewoon weer om twaalf uur met ZFM luncht. En natuurlijk woensdag ook de vinyljaren. Dus ik zou zeggen... Uh, een leuke dag van op uh, dinsdag. En uh, ik zie jullie woensdag weer. Bedankt voor het luisteren en tot woensdag. Tot woensdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.